Reputatiecoaching, podcast nummer 132. Gisteren publiceerde ik het bericht dat Google je geverifieerde bedrijfspagina weer op ongeverifieerd kan zetten. Daar kom ik zo nog even op terug voor het geval je het hebt gemist. In Google Maps is de link naar de Google Plus-pagina van het bedrijf verdwenen. Wat zal erachter zitten? En ook zijn reviews van andere sites op internet uit je Mijn Bedrijf Dashboard verdwenen. Na de intro hoor je er meer over. Bovendien vertel ik je iets meer over mijn eerste upload ervaringen met Google Fotos. En ja, ik heb in deze podcast niet veel nieuws, want ik heb ook vandaag weer een gast in de show... die ons meer gaat vertellen over WordPress en Managed WordPress hosting dit keer. En dat interview duurt zo'n 26 minuten.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 Je de geverifieerd status kunt kwijtraken. Want Google ziet dat als geringe betrokkenheid of een gebrek aan betrokkenheid, waardoor de vermelde data niet mogelijk meer geheel actueel kan zijn. Heb echt geen angst, want als jij de pagina's hebt geverifieerd en je ontvangt en leest nog steeds de mail van het bijbehorende mailadres, dan is er niets aan de hand. Google stuurt namelijk eerst een herinneringsmailtje. Even verder over Google. Voorheen kon je Google Maps doorklikken naar de Google-pagina van het bedrijf. Maar die link is weggehaald. Met de ontkoppeling van Google Foto's waar ik het de vorige week over had... de geverifieerde status verwijderen... en nu dit, is het de vraag waar het heen zal gaan met Google Mijn Bedrijf. Wie weet wordt het weer helemaal kaal gestript... en gaan we terug naar de soort Google Places die we een paar jaar geleden nog hadden. Wat het wordt, dat weet alleen Google. En Google gaat nog verder met het veranderen van Google Mijn Bedrijf. Ik had het eventjes gemist, maar ik hoorde eergisteren dat Google circa een maand geleden... al de reviews van andere review sites op internet uit het Google Mijn Bedrijf Dashboard heeft gehaald. Ik denk dat het verzamelen van reviews op veel andere sites... met een hoge mate van autoriteit nog zeker zal lonen... omdat Google die sites heus nog wel in de, in de gaten zal houden... in haar poging om continu de gebruikerservaring te maximaliseren. Vorige week vertelde ik je over het vernieuwde Google Fotos. Ik was dus inmiddels al heel voortvarend aan de slag gegaan... met het kopiëren van duizenden, zo niet tienduizenden foto's... naar de Google Fotos folder in mijn Google Drive... Maar toen ik gisteren bezig was op Google Drive in de browser, zag ik dat de hoeveelheid beschikbare opslagcapaciteit op Google Drive aanzienlijk was afgenomen. En dat terwijl ik nu net vorige week vertelde dat je onbeperkt foto's kleiner dan 16 megapixels kunt uploaden naar Google Foto's. Wat was nu het geval? Het blijkt namelijk dat als je bestanden rechtstreeks naar Google Drive kopieert op je desktop in Explorer op Windows of Finder op de Mac, dan worden de foto's niet verkleind en tellen ze dus wel mee in de totale beschikbare opslagcapaciteit. Na enig zoeken vond ik de Google Fotos desktop uploaden op de Google Fotos site. Daarin kon ik simpelweg een directory met daaronder een paar honderd subdirectories met meer dan 100.000 foto's toevoegen. En terwijl ik deze podcast maak, loopt die uiteraard nog steeds. Het zal ook nog wel even duren voor alle foto's zijn overgestuurd. Hoe bekender en populairder je bedrijf of jij als ondernemer wordt, des te meer verkeer krijg je naar je website. En waar het eerst niet echt uitmaakte als je website het eventjes niet deed, krijgt het offline zijn nu opeens een waarde die je kunt uitdrukken in keiharde euro's. Omzetverlies, reputatieschade en dergelijke. Dan wordt de uptime van je website cruciaal. In Amerika en ook elders in de wereld zijn er al langere tijd bedrijven die exclusief zogenaamde managed WordPress hosting aanbieden. En sinds enige tijd is er ook zo'n bedrijf in Nederland. Dat bedrijf heet Savvy met dubbel V en dubbel I. Laat ik snel overschakelen naar het interview dat zo'n 26 minuten duurt. Hallo Dirk, leuk dat je de tijd hebt vrijgemaakt om in de show te komen. We kennen elkaar natuurlijk van het Telefoonboek. Een tijdje geleden, toen zag ik op LinkedIn dat je naar Sevi was gegaan. Nou, dat hoor ik graag zo meteen meer over. En ja, je weet natuurlijk, dat wist je ook al van toen, eh, ik ben een groot fan van Wordpress. Nou, jullie hebben hier helemaal gefocust op Wordpress, dus het lijkt me hartstikke leuk om eh, de luisteraars daar eens wat meer over te laten horen. Maar voordat ik daartoe overga, is het eh, denk ik ook leuk dat je even voorstelt aan de luisteraars. Dus aan jou even de gelegenheid om, om nu te vertellen wat meer over de persoon. Wie is Dirk Doorn, wat doet hij en hoe komt hij zo geraakt bij Sevi? Nou ja, super Eduard, ten eerste bedankt uh, voor de uitnodiging. Uh, Super leuk dat ik even in jouw podcast mag spreken en uh, ja, iedereen kan uitleggen wat eigenlijk WordPress hosting is. Uh, nu moet ik eerst uitleggen wie uh, Dirk Doorn is natuurlijk. Hè? Daar begint het allemaal ja, mee. Ja, graag. Uh, je zei al, uh, je kende mij vanuit uh, de telefoonboekperiode. Dat is de concurrent van de telefoongids. Uh, ja, daar ben ik op een gegeven moment terecht gekomen om uh, advertenties uh, te verkopen. Uh, ik denk dat het niks moeilijker is dan advertenties verkopen. Dus uh, ik heb daar uh, mijn, mijn, nou, mijn ding gedaan en ik heb daar veel van geleerd. Uh, via via kwam ik bij uh, Savvy terecht. Uh, ik wist zelf helemaal niks van hosting, moet ik heel eerlijk in zijn. Dus ik dacht, ik ben niet de juiste persoon om uh, dit werk te doen. Ik kan wel verkopen, ik kan goed vragen, ik kan goed inventariseren. Maar van hosting weet ik, wist ik helemaal niks. Nu kwam ik er eigenlijk achter dat het helemaal niet zo moeilijk is. Uh, eigenlijk om het te begrijpen, want het is allemaal gewoon... Uh, hoe leg je dat uit? Het is allemaal logisch. Als je logisch kan nadenken, snap je ook hoe, hoe uh, ja, hosting in elkaar zit. Zo simpel is het eigenlijk. Het moet allemaal gewoon rondgaan. en Alles moet met elkaar geconnect zijn. En dan werkt het. Uh, zo simpel is het eigenlijk. Ik heb in het leger gezeten. Uh, ik heb, daarna ben ik de sales ingegaan. Ik heb nog een stukje van de wereld gezien, van Azië. Uh, daarna teruggekomen. En uh, uiteindelijk bij terecht terechtgekomen. Ja, Savvy. Het is niet echt een alledaagse naam. Zeker niet de wijze waarop het ge geschreven is met S-A-V-V-I-I. -I. En ja, afgezien van het Engelse Savvy, S-A-V-V-Y, eh, slim, handig, smart, eh, of, dat is al alweer Engels, kan ik niet echt plaatsen. Kun je een tipje van de sluier oplichten hoe jullie op die naam zijn gekomen? Komt het ook inderdaad van het Engelse Savvy? Ja, het, komt, het komt helemaal van het Engelse Savvy. Alleen, uh, ja, je weet natuurlijk hoe de domeinenmarkt in elkaar zit. Die naam is al lang uh, natuurlijk al uh, vergeven. Ja, met alle dus, extensies. Ja, dus we moesten hem een beetje aanpassen. En we hebben inderdaad bij vrienden, familie, ex-collega's, kennissen... hebben wij een soort van prijsvraag uh, eronder gedaan... om een uh, naam voor ons bedrijf te zinnen. En dit kwam er eigenlijk uit. En het is inderdaad de, dezelfde betekenis die je net uh, aan mij vertelde. Dus uh, je hebt je goed ingelezen. Mooi. En dan <laughs> ja, de diensten. Je zei het al even, WordPress hosting, managed WordPress hosting... hosting en ook alleen maar... Managed WordPress hosting. Verder niet. Voor de, ja, toch? voor de luisteraars die het wel eens hebben gehoord, maar niet precies weten wat het is. Wat is nu precies managed hosting? En, en waarin verschilt dit? Van ja, je eigen website bij een willekeurig provider voor 4 euro per maand. Of wat, 12 euro per jaar of zo met je onder je eigen domeinnaam. Of host op WordPress.com, want dat kan ook natuurlijk ook nog. Uh -huh. en, ja, of of op je eigen servertje draaien. En is WordPress hosting echt het enige wat jullie doen? Nou, uh, nou ja, precies wat je zegt om een gelijk antwoord te geven op de laatste vraag. Ja, Oké. Okay. Zij echt dedicated uh, managed WordPress hosting. Uh, wat is het verschil? Kijk, je hebt generieke hosters. Uh, we kennen ze wel, de prijsvechters over het algemeen. Yeah. Uh, al met al goede partijen. Het zijn geen slechte partijen, maar je betaalt wat, wat je ervoor krijgt. En dat, je betaalt niet zoveel, dus ja, nu moet ik wel eerlijk zijn, je krijgt dan ook niet zoveel. Dat is het gewoon. Uh, in Amerika is het niets meer dan normaal eigenlijk... Uh, wanneer je uh, serieus bezig gaat met een CMS... dat daar ook gewoon hosting voor is. Uh, dus Amerika liep al, liep al een klein beetje voorop, een keer. Uh, met WP Engine bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, die ken ik ook. Ja. Uh, en wij zijn op onderzoek gegaan. En uh, Eigenlijk was er helemaal niks in Europa... of in ieder geval uh, echt een dedicated WordPress-hoster. Dus wij dachten, nou, dat gaan we eens doen en uh, dat gaan we eens doen dat blijkt toch wel iets meer werk te zijn van uh, het is sneller gezegd dan gedaan zullen we maar zeggen uh, dus waar, waarin verschillen wij met, met een andere generieke host nou ten eerste dat we alleen maar WordPress hosten uh, en ik denk ook dat een uh, dedicated WordPress host alleen maar WordPress mag hosten uh, dan, dan moet je goed kijken naar systemen en technieken ja, een generieke host moet rekening houden met alle andere CMS'en die gebruikt worden die moet uh, eigenlijk alles kunnen hosten dus dan moet je ook qua technieken heel allround zijn. Je, kan het, je wilt natuurlijk niet tegen een klant zeggen als je geen hoofd bent. Nee, jij kan niet op ons platform. Nee, iedereen moet erop kunnen. Dus het heeft een groot voordeel dat iedereen erop kan. Maar het grote nadeel is dat je ook de lasten hebt van de andere CMS en, en andere sites. En wij kunnen gewoon rustig tegen andere CMS'en zeggen. Nee, wij willen jullie niet. En wij kunnen alleen kiezen voor WordPress. Dus uh, we hebben gekozen voor een Nginx. Veel mensen zijn bekend met Apache... Heb je daar wel eens van gehoord, Apache webserver? Ja, Apache, ik draaide tot voor kort, dat heb je misschien wel gehoord in mijn podcast, draaide ik vanheen ook uh, X op een mm -hmm. dedicated server. Inmiddels ben ik dan, uh, heb ik al mijn websites ver, uh, verhuisd. Ja. En, maar inderdaad, X ken ik en Apache ken ik ook, ja. Ja, uh, voor allebei vallen goede en minder goede dingen te zeggen, hoor. Uh, Apache heeft natuurlijk zichzelf wel bewezen in het verleden. Uh, doet al wel langer mee. Het is een zeer grote webserver, kan heel veel. In sommige omstandigheden kan het ook een betere keuze zijn... voor sommige WordPress-websites, ligt aan de applicatie. Maar voor de meeste WordPress-applicaties is Nginx... Uh, het kleine, snellere broertje, veel interessanter. Uh, daar kan je al uh, snel uh, ja, toch wel wat winst mee boeken. Dus ik denk dat de meeste uh, wordpress hosts ook echt, Apache, of, uh, echt uh, Nginx draaien. Uh, daarbij uh, heb je natuurlijk een uh, stukje caching. Ben je bekend met caching? Weet uh, de luisteraars wat caching is... Caching, dat is toch om, om dingen sneller te maken? Dat je sneller de, de, de content bij de gebruiker krijgt? Ja, eigenlijk zorg je ervoor dat je een, uh, uh, een laag maakt in de memory. Uh, een soort van kopie, zeg ik meestal tegen onze klanten. Een kopie van de website zodat je niet constant aanroep hoeft te doen tot de server. En hoe minder aanroep je hoeft te doen tot de server. Hoe minder overbelasting je hebt. Of hoe minder belasting je hebt. En hoe sneller je kan uitserveren naar de klant toe. Of naar de bezoeker toe. Ja, want het is natuurlijk altijd sneller dan een harde schijf. Anders moet je constant eerst naar de server. En dan aanvragen doen tot de database. En als je geen aanvragen hoeft te doen. Hoe minder dutch je aan hoeft te kloppen. Hoe sneller het daadwerkelijk natuurlijk uh, wordt weergegeven. Klinkt logisch ja. ja. Ja het is ook allemaal logisch. Net wat ik aan het begin zei. Ja. Daarnaast uh, bieden we ook nog memcache, memory cache en xcache. Uh, dat is uh, code cache, dat uh, hoort allemaal in de database thuis. En natuurlijk kunnen de luisteraars zelf ook heel veel doen met caching: uh, de W3 Super SuperCash, Jetpack. Uh, er zijn heel veel caching-plugins op de markt. En ik uh, zou ook iedereen uitdagen om lekker aan de slag te gaan. En liefst met W3 Toto Cache. Maar als dat misschien iets te lastig is of iets te gevorderd, ga alsjeblieft ook aan de slag met de overige plugins. Ja, ik ben ooit heel lang geleden, toen ik net WordPress begon te leren kennen, was ik met SuperCash aan de slag gegaan. En ik ben inderdaad, inderdaad tegenwoordig ook een heel tevreden gebruiker van W3 Do Total Cash. Mm -hmm. Het is even ja, lastig om het uit te vogelen, om oh. hem werken te krijgen, zeker als je ook nog responsive wil werken enzovoort. Met staal sheets mm -hmm. dat het goed gaat, maar goed, dat is heel, wel heel technisch. Maar super, het, het maakt echt een aanzienlijk verschil. En um, als we nou eens kijken, dit waren technische, dit is een beetje een technische uitleg. Hè? Als mm -hmm. je nou eens gaat kijken voor de gebruiker, want daar gaat het natuurlijk om. Wat, uh, wat zijn nou voordelen van, van managed hosting uh, en wat, misschien ook nadelen? Want zo weet ik bijvoorbeeld ja. dat je op uh, WordPress.com kun je zelf geen plugins installeren. En het zijn nou net vaak de plugins die, die, ludiek, die WordPress ludiek maken voor gebruikers, omdat ze ja. dan beduidend meer kunnen. Ik noem alleen maar bijvoorbeeld Contact Form 7 of nou, de W3 Total Cache of... Uh, weet ik om het even wat voor, ja, wat voor plug-in je wil hebben. Maar WordPress.com kan dat niet. Kan dat wel bij jullie? Uh, jaz jazeker, maar wij hebben natuurlijk ook een lijst met plugins die we liever niet hebben, omdat het... Uh, uh... ...onveilige plugins zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, of dat de plugins te veel lood zullen vragen van de site... Uh, ...waarvan we wel zeker weten van... ...ja, gebruik die gewoon niet en gebruik daar iets anders voor. Uh, maar ik, ik heb nu inderdaad een stukje over het technisch aspect gehad... ...voor WordPress hosting. En dat is bij Cephyzo, maar dat zal ook bij de andere WordPress-hosters zijn. Want ja, er zijn er meerdere natuurlijk. Mm -hmm. uh, wat, wat nog belangrijk, uh, belangrijker is aan managed hosting, vind ik... Uh, ...is dat uh, mensen ook echt geholpen worden dat de uh, VPS of uh, het sharepakket of in ieder geval de server uh, goed gemanaged wordt. Dus dat alles getwikt is, dat je eigenlijk helemaal geen zorgen over de hosting hoeft te maken of over wat op de server gebeurt. Dat wordt al voor jou gedaan. Jij kan lekker ontwikkelen, bezig zijn met je eigen website of met je eigen dienstverlening. En wij zorgen gewoon dat alles goed en netjes en snel draait. Of in ieder geval de WordPress hosting. Uh, daarbij uh, vind ik dat een goede WordPress host, dus een specialist, uh, ook altijd klaar moet staan voor zijn klanten. ...en uh, moet helpen met vragen. Niet alleen over vragen over uh, wanneer er iets mis is met de server... ...of servertechnische vragen, maar ook uh, vragen betreffend WordPress. Uh, natuurlijk kunnen wij niet uren steken in el elke vraag te beantwoorden... ...maar wanneer wij de kennis hebben, zullen we die zeker delen. En ik denk dat dat zeker een zekere meerwaarde is om mee, mee te denken met de klant. Ja, dat is zeker een meerwaarde. Want uh, hoe vaak komt het niet voor als je WordPress hebt en je installeert wat... ...of je wil wat gaan installeren. Dan komt er komt zo'n handleiding aan van, van, van hm. vijf A4'tjes als je mag het afdrukken en dan als gewoon een, ja, zeg maar even, gewoon een sterveling, niks de nadelen van, van, van de meeste mensen... maar dan is het toch wel een enorme uh, belasting om daar iets mee, in sommige gevallen iets mee te moeten doen. Mm. En dan denk je van ja. hoe krijg ik dit in vredesnaam gedraaid onder WordPress? Soms is het gewoon click and play, maar uh, lang niet altijd, klopt. En dat vind ik wel heel mooi natuurlijk, dat jullie daar extra ondersteuning op bieden... al zei je natuurlijk niet dat, ze onbeperkt, dat mensen onbeperkt vragen kunnen stellen... Nee, precies. Ik wil dat wel even zeggen. Ik, except... <laughs> het is gelimiteerd. Ik heb het over uh, uh, gewoon een WordPress hosten Wij doen dat natuurlijk ook. Uh, maar ik denk inderdaad dat de zekere mate als wij dat uh, in, ons, uh, zullen we zeggen, in ons vocabulaire... of in, ons, uh, b -b in onze bibliotheek hebben aan kennis, willen we dat graag delen. Anders zijn er nog heel veel andere uh, instanties waar je ja, kan aankloppen... zoals WP Lounge, uh, WP Helpdesk. Uh, die kunnen je zeker helpen door Stromo. Dat zijn wel bekende op de markt. Of gewoon WordPress.org waar je terecht kan met al je vragen. Dus dat zijn hele mooie blog of media waar je naartoe kan gaan. Uh, nu heb ik het eigenlijk over een stukje techniek gehad. Ik heb het over een stukje support gehad. Uh, maar er is nog een stukje belangrijk aan managed WordPress hosting, denk ik. Uh, mag ik wat mag we... even je had het over support. Maar ja. um, hoe zit het dan bijvoorbeeld in geval van storingen? Uh, ik begrijp jullie hebben... Je is dus alles maximaal getweakt dat WordPress maximaal optimaal kan draaien. Dus de kans op mm. storingen is waarschijnlijk alles te stuk kleiner dan bij generieke hosting, begrijp ik inmiddels. Ja, en, en doen ons best hoor. Ja, zijn jullie ook echt 24x7 beschikbaar voor problemen? Want ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat heel kostbaar kan zijn op een gegeven moment om naar iemand uh, uh, s'nachts ook voor wakker te houden. En ja, waar moet, uh, doen jullie dat werkelijk 24x7? En waar moeten mensen dan aan denken? Want wat ik zeg, ik denk dat het redelijk kostbaar kan zijn als je dan iets zou moeten hosten. Ja, we leven in een uh, 24 uur, uurse uh, economie. Dus uh, ik denk als je op internet het wil maken, moet je dat ook aanbieden. Um, ja, WordPress hosting, uh, in ieder geval managed hosting, is ook gewoon duurder of ja, uh, kost meer dan een generieke hoster. Omdat je uh, ook veel meer ervoor terugkrijgt. En uh, inderdaad, 24 7 uh, support bieden we aan. Wow. Uh, niet voor een plaatje wat scheef staat, zou ik dan tegen nee. onze klant zeggen. Maar wanneer je site echt down is. of wanneer je echt grote moeilijkheden hebt met, uh, met de site. dan mag je bellen. En dat is bij ons vanaf uh, een bepaald uh, pakket inderdaad. Uh, daar hebben we natuurlijk wel een limiet aan gegeven. welke pakketten we daarvoor uh, hebben ingeschakeld. Uh, wanneer klanten dat willen, is dat dus mogelijk inderdaad. Ik denk ook dat dat uh, belangrijk is. Ook in het weekend helpen uh, mensen uh, met, met mail en uh, kunnen ze bellen. Uh, en ik denk dat de meeste generieke, of de meeste generieke... de meeste uh, WordPress-hosting-organisaties uh, dit ook leveren, wereldwijd. Ja, dank je. En wat ik ook me kan voorstellen, als jullie dus die server helemaal toegespitst hebben... of die servers helemaal toegespitst hebben op WordPress... dat het mogelijk uh, veiliger is dan, dan een server die, waar alles maar op kan en mag draaien. Hoe, is dat veilig? Of hoe gaan jullie om met beveiliging... Uh, nou, Eduard, je had de woorden uit mijn mond. Daar oh. wil ik natuurlijk net naartoe gaan. Ik zal een stukje, een stukje techniek, een stukje support... en natuurlijk uh, wat we niet moeten onderschatten is veiligheid. WordPress is natuurlijk het meest gebruikte uh, CMS-systeem van de wereld. En uh, het is nog steeds groeiende. In Amerika hoor ik laatst dat 80% van de sites gewoon WordPress zijn. Uh, dus moet je nagaan wat voor tsunami van WordPress-sites we nog oh, krijgen nee. hier in Europa. Uh, dus ja, als het iets populair is, dan is het ook populair voor... Um, Kwaadwillig, zodat zo maar zeggen. Ja, natuurlijk. Om, om daar iets meer mee te doen of om daar geld uit te halen. Dus je ziet ook uh, uh, stromen van malware, uh, van hacks, uh, natuurlijk op medium WordPress. Daar staat het ook onbekend. Uh, betekent dat WordPress onveilig is? Nee. Betekent dat je dan uh, zelf moet letten ten eerste? Ja. Uh, wat het de grootste oorzaak is van hacks en malware is gewoon de gebruiker zelf, de eindgebruiker zelf. slechte wachtwoorden, uh, ja noemen ze een slechte wachtwoord, wachtwoord. op, welkom 01. Uh, welke, ja, geheim, geheim, ja precies. Uh, ga zo maar door. Ja. Uh, dat soort wachtwoorden. Kunnen echt niet meer. Uh, ga alsjeblieft naar een key generator en uh, zorg ervoor dat je een goed passend wachtwoord hebt. Dat is deel 1. Uh, deel 2 is natuurlijk zorgen dat je altijd alles geüpdate houdt. Ook de core uh, of je plugins. Zorg ervoor dat het geüpdate blijft. Een goede wordpress hoster zal je ook daarin ondersteunen. Uh, waarom? Uh, ik hoor wel eens van ja, ik deed mijn core niet meer op, want dan doen de functionaliteiten van mijn site het niet meer. Ik snap dat je dat denkt. Ik snap ook dat je daar dan voor kiest. Maar doe dat alsjeblieft niet. Pas dan eerder je site aan, zodat je wel kan updaten. Want je, houdt, uh, je, je laat gewoon ontzettend veel backdoors open. Waardoor iedereen gewoon uh, naar binnen kan komen. En uh, alle informatie of kan doen en laten met je site uh, wat hij wilt. wij uh, hebben natuurlijk nog een stukje server, wat je goed moet indekken. En ik denk dat wij dat wel goed uh, hebben ingedekt. We hebben aardig wat pentesten gehad. Uh, ik denk dat iedereen wel weet wat een pentest is. Nee, ik vertel, ik vertel even. Ik denk dat... uh, op een pentest uh, wordt uh, ja, word, word er gewoon goed gezocht of jij uh, backdoors hebt... of dat je uh, ja, uh, risks, uh, high of medium of low risks uh, uh, hebt op het gebied van uh, veiligheid. En, uh, ja, we hebben een paar pentesten gehad. en uh, Eigenlijk hebben we natuurlijk één of twee low risks wel eens gehad. Uh, maar dat komt omdat wij... Uh, sommige functionaliteiten in een plugin hebben zitten... waardoor dat komt. Ik denk dat wij een van de meest veilige platformen hebben... voor WordPress. En uh, daarnaast, mocht je echt een controlefreak zijn... Een veiligheidsfreak, uh, die heb je natuurlijk onder ons... hebben we ook uh, uh, verschillende add-ons... waarmee je nog een stukje extra veiligheid kan inkopen. Dus uh, voor ieder wat wils. Kijk. Er is iets anders over, over veiligheid en beveiliging. Eh, ondersteunen jullie ook HTTPS? Kijk, een tijdje geleden was dat, uh, werd door Google aangekondigd. Het is een rankingsymbool. Aan de andere kant, als je ziet, ja, de invloed schijnt minder dan een procent te zijn... op de totale ranking van, met alle parameters, alle signalen die Google gebruikt. Maar bieden jullie ook die mogelijkheid? En wat zijn daar de uh, voordelen, zeker nadelen van? Nou ja, uit, uiteraard, uh, Eduard, uh, <laughs> het is inderdaad heel grappig, dit zeg ik ook heel vaak, uh, wanneer uh, een nieuwe roddel of een uh, nieuw nieuwtje uh, de wereld uh, van de SEO wordt ingebracht, is dat opeens het meest belangrijke wat er is. En inderdaad, ik vind het heel fijn dat je dat zegt. Ik denk gaat het PS super in sommige gevallen. Uh, maar het is niet de holy grail, uh, wat veel mensen nu op dit moment wel verkondigen. Uh, het is inderdaad een van de elementen, naar mijn mening, wat, uh, ja, waar je SEO technisch naar moet, zou kunnen kijken. Uh, ja, inderdaad, we ondersteunen HTTPS, natuurlijk. Uh, de voordelen van HTTPS is dat het, uh, je site gewoon encrypt wordt. Uh, het nadeel is dat uh, er altijd een kleine vertraging uh, in gaat zitten. Dat wordt redelijk opgelost door Speedy... En daar maken wij gebruik van, dat is ook door Google ontworpen. Maar toch hou je altijd een klein stukje vertraging. HTTPS zou ik voornamelijk gebruiken vanwege twee redenen. Voor marketing -doeinde. maar alleen bij sites, wanneer, eh, alleen bij sites die, waarbij je eh, persoonsgegevens of gegevens deelt met de gebruiker of de bezoeker. Dan zal HTTPS, dus uh, ook al te verstaan om het SSL-certificaat, uh, interessant zijn voor, jou, uh, voor je site. Je hebt verschillende certificaten. Je hebt een DV-certificaat, dat is een Domain Validation. Je hebt een uh, Wildcard-certificaat, daarmee kan je ook sub opnemen. En je hebt een Extended Validation. En die is wel bekend uh, met de groene balk en de bedrijfsnaam, die je ook eigenlijk voor het slotje ziet. Oh, dus dat ja. is de extra uh, ja, die is ook wat duurder, maar dat, dat geeft ook wel meer ELA, zullen we zeggen. Nadeel van uh, SSL, wat ik al zei, uh, kan, het kan inderdaad vertraging opleveren... of het geeft 9 van de 10 keer een minimale vertraging. En varnish caching kan moeite hebben met uh, SSL. Wij kunnen bijvoorbeeld met varnish, uh, een SSL certificaat geen varnish uh, toepassen. Oké, okay, dus dan, dan zou je daar wat minder potentieel, wat minder performance kunnen, kunnen krijgen... Ja, er zijn natuurlijk wel weer andere oplossingen voor natuurlijk. Je, kan ja. altijd, uh, je hebt altijd workaround. Uh, maar dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden inderdaad. En uh, wat ik heel vaak zeg, uh, snelheid is natuurlijk uh, in sommige gevallen belangrijk. Ook een van uh, de SEO-technische punten natuurlijk naar gekeken wordt. Uh, first buy time, daar hebben we het soms nog wel eventjes over. Maar het is ook uh, natuurlijk altijd kijken, kiezen en delen over, uh, tussen de functionaliteiten van je website, van je applicatie. En de snelheid van je applicatie, stabiliteit en veiligheid. Uh, daarvan een mix en daaruit maak je keuzes wat je uiteindelijk wil hebben. We hadden het zo net al eventjes over SEO. En de belangrijkste factor eigenlijk onder waarom je alles kunt samenvatten bij Google is de algehele gebruikerservaring. Dat is ja. wat Google uh, hoog laat scoren. Waardevolle content natuurlijk staat voorop, logisch. En dan een maximale gebruikerservaring op jouw site. Dat is natuurlijk de reden dat ze een tijdje geleden... de mobiele rankingfactor hebben ingebouwd. Dat als je site mobielvriendelijk is... Dat je, op mobiele, dat je in de mobiele zoekresultaten hoger wordt vertoond... dan niet-mobiele site. Of hoger vertoond kunt worden trouwens. Mm -hmm. En ook een heel belangrijke in het kader van die gebruikerservaring... de user experience, is performance. En nu ik je dan toch aan de tafel heb. Wat heb jij voor tips voor WordPress-gebruikers... om hun site sneller te maken? Je hebt natuurlijk de PageSpeed-test van Google zelf... Die is tegenwoordig uh, vrij populair. Uh, die heeft te maken met verschillende factoren inderdaad. Snelheid en hosting is er één van. Uh, wat ik vaak uh, in de speeds uh, zie... is dat de afbeeldingen niet goed worden gecomprimeerd. De grote sliders worden gebruikt. Tipje, let daarop... Zorg ervoor dat dat allemaal gecomprimeerd wordt. En, ja, ik vind sliders heel mooi eruit zien, maar probeer ze eigenlijk zo meer mogelijk te gebruiken, want uh, Google is er niet gek op. Uh, daarbij uh, inderdaad een stukje snelheid. Ik maak meestal gebruik van, uh, uh, webpage, van Webpagetest.org. Uh, dat is een testmiddel uh, die van origine door GoDaddy uh, ontworpen is, maar nu uh, open source is. Dus dat vind ik altijd wel heel erg fijn om te gebruiken. Uh, en je kan ook kiezen van welke locatie je daarmee test. Dus uh, dat is misschien een leuk voor iedereen om eens een keer naar te kijken. Je hebt natuurlijk gt Metrix waar, waarmee je kan werken. Pingdom. Uh, Pingdom is natuurlijk ook een heel uh, interessant testmiddel. Houd altijd rekening als je daar gebruik van maakt dat Pingdom nooit de caching meeneemt. Dus het kan zo zijn dat je site trager lijkt. Terwijl die sneller is omdat de caching ook natuurlijk wel wat doet. Uh, waar kijken we dan 9 van 10 keer naar als we zo'n testje bekijken? We kijken naar de algehele loodtijd. Heel belangrijk, want je wilt die algehele loodtijd zo snel mogelijk hebben. En je kijkt natuurlijk naar de first byte time. Wat is de dat? Fir de first byte time. Dat is eigenlijk de tijd dat de eerste byte heen en weer gaat. Uh, hoe ik dat simpel meestal uitleg is, uh, je hebt een berg zand, dat is je website... Die wil je aan de andere kant hebben, want dat is de bezoeker. Dat is het beeldscherm van de bezoeker. En het mannetje met de kruiwagen die je heen en weer beweegt, dat is de uh, byte. En de first byte is het, uh, de snelheid dat het mannetje heen en weer gaat met de kruiwagen. En hoe sneller die heen en weer gaat, hoe sneller die bergzand aan de andere kant is. Dus hoe sneller je website eigenlijk in beeld is. Um, Google vindt dat natuurlijk aantrekkelijk. Die kan niet alle sites natuurlijk altijd meten. Dus die kijkt naar de first byte time. En als je een snellere first byte hebt, heb je kans dat je hoger rankt. Uh, daarnaast is natuurlijk ook... Uh, stabiliteit belangrijk. Uh, wanneer je site vaak uh, down gaat... dan zal je ook niet goed ranken. Dus dat is ook belangrijk om daar rekening mee te houden... voor een goede host. En dat is natuurlijk een stukje veiligheid. Want als je wordt geblacklist... of er, is veel er komt veel malware op jouw uh, site terecht... dan uh, heb je ook kans... dat je, dat... dat uh, um, desastreus wordt... voor de scores in Google. Uh, uiteindelijk weet maar één iemand officieel, uh, waarmee jij je topprestaties kan halen in Google... en dat is meneer Google zelf natuurlijk. Uh, maar dit zijn allemaal factoren... waarmee je uh, positief aan de slag kan gaan met je positie in Google. Ik zeg niet dat dit de holy grail is voor alles... maar ik denk wel dat het uh, je kan helpen met je positie te verstevigen. Op jullie website las ik dat Joost de Valk van joost.com... zijn website aan jullie heeft toevertrouwd... Mm. en Karel Gene, die had ik vorig jaar in de show... En noem nog eens een paar bekende, andere bekende namen... die de zorg voor de hosting van hun website bij jullie hebben ondergebracht. Tenminste, die mag delen. Ja, nee, ik zit even te denken inderdaad wie ik allemaal mag delen. Het is, het is leuk. Ik wil in ieder geval tegen iedereen zeggen... Wij discrimineren niet of wij discrimineren niet of je nou klein of groot bent. Als jij het belangrijk vindt om goed gehost te worden, ben je ervan ieder geval welkom bij ons. En ik denk ook bij ieder andere managed WordPress hoster in de wereld. Dus voel je zeker nooit te klein om te kijken of dat interessant voor je is. We, we hebben grote jongens, inderdaad, wat Joost zegt. Gene is wel bekend. Uh, we hebben de Nederlandse site van Joost. We organiseren ook samen een meetup één keer in de drie maanden een WordPress meetup samen met Joost. Dus die heeft uh, veel vertrouwen in ons. Uh, we hebben Big Sparks uh, bij ons uh, dat is een grote site. Nieuws uit. Uh, hele leuke site. Nieuws nieuws site. Uh, uh, die host bij ons. Um, ja, we hebben wat blogs van, van uh, Wehkamp. We hebben wat blogs van uh, PostNL. En dat, ja, dat soort namen komen steeds, uh, uh, steeds meer bij ons. Dus uh, dat is super gaaf. Maar ook, uh, uh, eigenlijk is iedereen welkom. Ik uh, noem nu een paar grote namen op. Maar ik denk dat uh, iedereen die serieus bezig is met zijn website, webshop... Uh, zou hier naar moeten kijken. Ja, ik... ik... Kijk, ik, ben ook wel, uh, ik, ik had ook al zoiets, toen ik dit gelezen had, dacht ik ook van ja, ik moet gewoon over met reputatiecoaching. En inmiddels heb ik me aangemeld, ik heb nog geen gelegenheid gehad om uh, de site over te zetten. Want ik was gisteren even te druk met een interview en een fotoshoot uh, enzovoorts. Nee. Maar uh, ik kom dus ook naar jullie, dus binnenkort mag je reputatiecoaching ja niet als grote klanten, maar als kleine klanten bijzetten. Ik kan me heel goed voorstellen dat de luisteraars zijn van de podcast of lezers van de website, die graag met jullie ook in contact willen komen omdat ze hun website willen overzetten naar jullie. Savvy, waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen ze met jullie contact opnemen? Uh, ik zou zeggen, wat mij betreft... Het, de soapbox is voor jou. Spring erop en uh, gooi je commercie in de strijd. Ja, ik, ik, ik probeer het al een beetje in te houden natuurlijk. Want, uh, Moeilijk, hè? Ja, nou ja, ik zou eerlijk zeggen, kijk, Savvy is... Uh, de Europese WordPress host van Europa. Daarnaast heb je ook nog een paar Amerikaanse partners. Ik zou zeggen, vergelijk ons en kijk wat je zelf prettig vindt ten eerste. Wij werken alleen met tevreden klanten. Dus wanneer je niet tevreden bent, dan ben je altijd vrij om te doen en laten wat je wil. Je kan ons vinden natuurlijk op het internet. We hebben een mooie site, we hebben savvy.nl. dat is s a v w i als je in het Engels wil lezen doe je gewoon uh, Savvy, dus ook s a w, -W -I EU. En vind je het leuk om in Duits toch uh, de stof tot je te nemen, hebben we ook nog uh, Savvy, dat is s a -W -W -I -E. Dus uh, drie keuzes uit sites, er staat ongeveer allemaal hetzelfde op, alleen in een ander taaltje. Wij hebben voor ieder wat wils, we hebben wat kleinere pakketten en we hebben wat grotere pakketten heel eerlijk, je mag mij altijd bellen. Het nummer staat uh, op de site en ik bied aan op kwaliteit. Um, jij bepaalt uiteindelijk als klant uh, of dat bij je past, ja of nee. Nu moet ik ook heel eerlijk zeggen dat Edward, ik heb de cijfers bekeken van je oude site bij je oude host en uh, ik moet zeggen, uh, ik wil jou uh, wel aannemen, want je hebt dat supergoed voor elkaar. Dus, dus ik, ja, je bent van harte welkom bij ons. En ik daag iedereen uit om naar onze site te gaan. Uh, om, om de stof door te nemen. Mocht je vragen hebben. Mocht je meer willen weten. Gewoon bellen. Gewoon mailen. Helemaal geen probleem. En wij nemen gewoon de tijd voor je. Om alles netjes uit te leggen. Uh, zodat jij precies weet wat het verschil is. Tussen Managed WordPress hosting. En tussen generieke hosting En zo kun je ook zelf de keuze maken. Of dat iets, uh, iets is voor jou of je organisatie. Nou Dirk, ontzettend bedankt voor je tijd en succes met het aanbieden en verkopen van jullie WordPress hosting. En binnenkort zie je mij dan uh, daadwerkelijk live gaan op jullie in platform. Eduard, uh, ja, superleuk om je even gesproken te hebben. Ik vond het ook heel erg leuk. Als je vragen hebt, je bent altijd welkom om uh, eventjes uh, te bellen of te mailen. Of bij ons een slechte bak koffie te, uh, te drinken. Oké okay, <laughs> Dirk, nogmaals bedankt. Oké, okay, hoi, hoi. hoi. Tot zover het interview met Dirk Doorn van sevi.nl. Voor alle duidelijkheid, dit interview is niet gesponsord en ik heb verder geen commerciële banden met Sevi. Maar ik moet zeggen dat Dirk een aantal waardevolle tips en adviezen heeft gegeven waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Dan kom ik daarmee weer aan het einde van de podcast van deze week. Ik hoop dat je wat had aan mijn nieuwtjes van Google Plus en bovenal aan het interview met Dirk. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel?